Zie het feit dat het 300 jaar geleden is dat Bach, Handel en Scarlatti werden geboren? Indachtig de belangrijke bijdrage die deze drie componisten aan de Europese cultuur hebben geleverd... Gelet op het bijzondere en universele karakter van de muziek... ...die de gesproken en de geschreven taal... ...verre overtreft als communicatie en integratie tussen de volkeren. Wat was dat? Terugdraaien. Yeah? <laughs> karakter van de muziek die de gesproken en de geschreven taal... ...verre overtreft als communicatie en integratie tussen de volkeren. Dat moet eruit. Moeten we niet ter inleiding bekendmaken... ...dat dit het internationaal jaar van de muziek is, overheid? Een nutteloze omweg... ...overbodige sentimentaliteit, communicatie, integratie... ...waarom er niet dadelijk de wereldvrede bij de pas brengen. Maar alles werd woordelijk uit een parlementaire resolutie overgenomen, overheid. Een reden te om maar daaruit te bonjouren. Ah, uh, dus gewoon op de man af met muziek sprenkelen. Heb ik ooit van sprenkelen gesproken? Er moet met muziek gegoten worden... Gegoten. Dit uitzonderlijk jaar moet uitgroeien tot een massaal muziekbad... ...waaruit de hele bevolking gelouterd zal opstaan. Fris als de Morgendouw, ja. vol nieuwe kracht en vooral met andere ideeën. Is genoteerd overheid mm. in muziek ondertempelen. Kopje onder... Een grondig muziekbad zal alle dubben en tobben over opgeblazen futiliteiten eens en voorgoed afweken. Terwijl muizen in zijn overstijgende huishuren, koopkrachtsverlies, indexinleveringen, pensioenroof en andere hersenschimmen van voorbijgaande aard gewoon met het badwater worden weggespoeld. U heeft het volk beloofd dit uitzonderlijk jaar te benutten hmm. om de muziek tot haar juiste dimensie hmm. te brengen. En ik zal Voorthouden ook, meer dan ooit tevoren zal muziek worden ingezet als bevrijdende hersenspoeling. En tevens als verpakking voor onze alomvattende paspartoutboodschap boodschap ja. Die, indien wel begrepen, alle prakkezeren overbodig maakt en verdere beslommeringen uitsluit. Muziek wordt inpakmateriaal. Er bestaat geen beter. Alleen reeds omwille van haar uitzonderlijke opvoedende waarde. En vergeet niet, oorspronkelijk stond zij in dienst van cultus en magie. Ja, zoals standslok het geval is, overheid, bij primitieve volk. Juist. Dus, alles opnieuw beginnen. Op mijn manier. Waarmee wordt witgoed waarachtig witter gewassen? Wit was, wit was waspoeder. Wit was waarborgt werkelijk witter wasgoed. Het resultaat is gewoon verbluffend, overheid. Had ik het niet voorspeld. Na amper drie dagen dag wordt de wit was... ...waar, rempel, wijd en Zijt gewaardeerd. Wat te verwachten was. Indien muziek ooit geholpen heeft bij het genezen van ziekten... ...het uitdrijven van boze geesten... ...het vruchtbaar maken van dorre woestijnen en steriele vrouwen... <laughs> ...moet ze ook te gebruiken zijn... Voor het aan de man brengen van iets anders. Van wit was, bijvoorbeeld. Voorlopig van witwas ja. Als testcase, die ons alvast het bewijs levert dat we op de goede weg zijn. En daarom, vanaf morgen nog met muziek omspringen. Ja. <laughs> en gezien de bijzondere omstandigheden bij voorkeur werken van Bach, Hendel en Charlatan. U bedoelt Scarlatti? Van mijn part van Shakespeare en Goethe. Waar het op aankomt is dat het overal muziek regent. Hm? Maak er een zondvloed van. En vergeet niet dat Noach uitsluitend dankzij de zondvloed de geschiedenis is ingegaan. Overal muziek dus? In grote warenhuizen, metro, restaurants, luchthavens, in winkelstraten, overal. Voor de jeugd, nietwaar. Onze toekomst wordt een extra inspanning gedaan. Bij aankoop van vijf kilo witwas krijgen ze gratis een van die draagbare hoorstoestelletjes waar ze zo verzot op zijn. Walkmanetjes. Ja, walkmanetjes. Noem het zoals je wilt. Hoofdzak is dat ze dag en nacht met twee oorkleppen rondlopen... ...zodat ze zelfs bij het oversteken van de straat geen auto kunnen horen klaksoneren... ...en zeker niet luisteren naar roddelpraat. En als bewijs dat we ook voor afwisseling kunnen zorgen... ...doen we nu met Hendel hetzelfde als tevoren met Bach. Wie wit was goed, witte was wil... Moet je nu echt om de minuut die radio uitdraaien, Fred? Zolang er om de minuut met wit was geleurd wordt... ...draai ik die vervelende radio uit, ja. Ik wil naar Hender luisteren. Je merkt toch dat die radio besmet is? Koop liever een cassette. Alle bespeelde cassettes en grammofoonplaten ...zijn sedert gisteren uit de handel genomen. Waarschijnlijk willen welwillende wezens er wit was in verwerken. Begin jij nu ook al te wouwelen? Waarachtig. We moeten er iets tegen ondernemen. Inmiddels mis ik het beste van Hendel. We kunnen voorlopig alles met een oud bandje opnemen, waarna wij de wit was gewoon uitwissen. Je wouwelt ook. Ik wouwel niet. Je wouwelt wel. Ik wil niet wouwelen. Voila, hier heb je hendel zonder wit was. Alleluia, alleluia, alleluia. Met. Met. Het lijkt nergens op. Meer blijft er niet van over. Dan nog liever met witwas, Geen sprake van. Hier komt geen witwas in huis. Neem toch je blokfluit van vroeger en probeer zelf Hendel te spelen. Hendel op blokfluit? Ah, ja, bij gebrek aan beter hè. Hoofdzaak is dat wij van witwas verschoond blijven. <laughs> het zijn? Soldaten. Hele regimenten soldaten. Ach, hooguit mannen die wit was aan huis brengen. Het zijn soldaten zeg ik. Met spijkers onder hun laarzen. Maar er is niets te zien. Met een overdosis muziek worden we zindeblind gemaakt. Bedwelmd tot we alleen nog wit was kennen en de rest ignoreren. Je beeld je weer wat in ja? Fred. Beeld ik mij die raketten achter onze tuin ook in misschien? Wij worden in slaap gewicht. Tot we vergeten dat overal om ons heen moordtuigen als giftige paddenstoelen uit de grond schieten. Kruisraketten, afweerraketten, INF's, DOT's, SS20 en 21. Allemaal met atoomkoppen. Weet je dat? Je overdrijft zoals altijd. We vieren gewoon drie verjaardagen. Ah. Een listig afleidingsmanoeuvre om andere verjaardagen die veel meer betekenen uit ons geheugen te wissen. Nagasaki, Hiroshima. Overheid. Evenheid. Rustig man, rustig. De, de omzet van witwas is onheilspellend teruggelopen. Geen paniek, cijfers. Ja, uh, 50% van de bevolking luistert niet meer naar de witwasonderbrekingen. onderbrekingen uh, de bandjes waarmee ze onze uitzendingen opnemen knepen ze al wat witwas is weg. Mm -hmm. Of ze draaien gewoon radio en tv uit tot er weer muziek komt. Met andere woorden... Ze zijn meer op de emballage gesteld dan op de verpakte waar. 40% luistert nog met een half oor overheid, Maar gaat bij elke onderbreking zitten kletsen. Ach, ja, zolang het over koetjes en kalfjes gaat of over het weer... 60% van de 40%... Ja, maak het niet te ingewikkeld. 60% heeft het over de hongersnood in Afrika. 45% over raketten en Star Wars. 30% over drugverslaving. 20% over homoseksualiteit. De gewone seksrekening bij de koetjes en kalfjes. 15% over abortus. Eh, eh, eh, we zijn al over de 170% procent, hoor. Omdat om overheid soms drie, vier onderwerpen tegelijk worden aangesneden. En zijn ze nog te redden? Ja. Terwijl ze zouden kunnen zwemmen in muziek en witwas. 15% procent over rassenproblemen, 10% procent over water- en luchtvervuiling. Genoeg! De fout moet bij Bach en Eindel liggen. Ja, maar er werden steekproeven gedaan met jazz, rock, crooners, smartlappen. Met hetzelfde teleurstellend resultaat. En onze eerste variatie? Ah, u bedoelt, de deodorant DD doet dagelijks denderende dingen? Mm -hmm. Even lamentabel. Mm. Eén ding ik me niet vergis, waren we bij 90%. Wat, wat, wat doen de overigen? Zij ontsnappen volledig aan al onze inspanningen, overheid. Indien u even wil luisteren... De overige 10% overheid, zij maken hun eigen muziek. Nou, dat is toch geen muziek? Maar het kan het ieder ogenblik worden. Doe dadelijk dat raam dicht. Ja, nee. huh. Nu horen we ze weliswaar niet meer, maar ze blijven spelen. Op kiosken, openbare pleinen, in het geniep zelfs. zijn allemaal zonder zich iets van wit was aan te trekken. Stijfkoppen. Het ergste is dat een aantal zinder overgroeit. Ja, dan moeten we het resoluut over een andere boek gooien. Ik sta ter beschikking, overheid. Noteer. Ja. Vanaf morgen geen muziek meer. Nergens. Gedaan ermee. Uh, u, u wil in dit uitzonderlijk jaar de muziek verbieden? Ja, wie spreekt hier van verbieden? De muziek wordt dood eenvoudig afgeschaft. Ik noteer afgeschaft. Ze bestaat niet meer. En wat niet bestaat, kan niet verboden worden. Dat verandert de zaak natuurlijk. Het wordt dus gewoon een jaar zonder muziek. Bij wijze van proef. In de eerstvolgende dagen worden alle muziekinstrumenten in beslag genomen. Ja. En voor deze grootscheepse zuiveringsoperatie worden al diegenen ingezet die door de Witwascrisis zijn getroffen. Ja, een voor de hand liggende maatregel overheid die de werkloosheid helpt bestrijden. Verder worden ingeleverd alle in omloop zijnde cassetten, grammofoonplaten en andere muziekverwekkende of reproducerende tuigen. Ook radio's en tv-toestellen? Uh, uh, uh, uh, daarvan wordt afgebleven. We mogen toch niet in eigen vlees snijden? Met radio en tv moet onze witwasactie eindelijk hoogtij vieren. Zonder muziek wel te verstaan. Ja, maar die heb ik immers daarnet afgeschaft. Ja, ja. Uitsluitend wit was. Voorlopig. Tot wij besluiten een betere begeerten en blijvende bezielingen bij te brengen. In feite hebben ze alles zelf uitgelokt. Ja, ik doe niets anders dan de toegeworpen handschoen opnemen. Zij willen niets meer van wit was weten. Ik wil niets meer horen van muziek. Het is buigen of barsten. Voortaan wit was zonder verpakking. Ingekleed in wat de Romeinen brood en spelen noemden. Noteer. Ja. Nadat alles is ingeleverd, uiterlijk volgende week... ...ter gelegenheid van de Nationale Feestdag... Pardon, overheid, die vieren we pas volgende maand. Ja, we beleven een crisistoestand en dus beslis ik dat we hem volgende week vieren. Ja, volgende week. Ter gelegenheid van dit volksfeest bij uitstek zullen in alle delen van het land... Reusachtige brandstapels worden opgericht, waarop alle in beslag genomen goederen, violen, piano's, blokfluiten, cassetten en weet ik veel, in het openbaar worden verbrand. Verbrand, ja. Voor of na het traditionele vuurwerkoverheid? Ter vervanging, natuurlijk. Reken eens even uit hoeveel we daarmee besparen. Oh, eens te meer een voor iedereen begrijpelijke maatregel. En stel je die sensationele beelden op tv voor. Hm? Alles live opgenomen. Met overschakelen van de ene plaats naar de andere. Zoals bij verkiezingen. Ieder aanwezige burger krijgt een kans om zelf op het kleine scherm te verschijnen. Vrienden en kennissen die thuisgebleven zijn toe te brengen. Regelrechte participatie. Bovendien. Noteer verder. Ten einde het vrijwillig inleveren aan te moedigen, zullen ter plaatse door prominente lokale hoogwaardigheidsbekleders onderscheidingen worden uitgereikt. Herenpenningen, diploma's... Hebben wij genoeg in voorraad. <laughs> en ter onderstreping van het nationale karakter zal ik afsluiten in de hoofdstad een gelegenheidstoespraak houden. Over witwas? Nee, over muziek. Dat zal de opgeheetste gemoederen bedaren en teleurgestelden een hart onder de riem steken. Het wordt ongetwijfeld een onvergetelijke gebeurtenis. Een mijlpaal in de geschiedenis. Een happening die dat onnozel jaar van de muziek eens en voorgoed in het vergeetboek doet belanden. Ik vond het wel indrukwekkend. Hmm, waarschijnlijk even adembenemend als destijds die brandbommen op onze steden. En die beruchte massale verbranding van ontdaarde kunst amper een vijftigtal jaren geleden. Ben je daar weer met je andere verjaardagen? Dit is toch het jaar van de verjaardagen? Heb je het diploma al gezien dat ik gekregen heb? Ziet er mooi uit. Wat moet ik ermee aanvangen? Leg het in de la, op de plaats waar tevoren je blokfluit lag. En dan? Je kan het nu en dan eens bekijken. En daarbij terugdenken aan de memorabele dag van vandaag. En dan? Weet ik niet. Wat doe jij? Weet ik nog niet. Ik zal alvast koffie kunnen gaan zetten. Waar blijft mijn koffie? Komt dadelijk, overheid. Komt dadelijk. Hm. En hoe staat het nu met de witwasomzet? Slechter dan ooit, overheid. De Maleise is algemeen. Nu de muziek afgeschaft is, kijken nog 3% van de burgers naar tv. Bij voorkeur dan nog naar de weersvoorspellingen. En amper 0,003% luistert nog radio. Ik vroeg hoe het met de Witwas omzet staat. Uh, hier is uw koffie, overheid. Ja. Ik wil niet afgeleid worden. Ja, wat Witwas betreft, uh, zal... Wel? Uh, alle nationale fabrieken zijn inmiddels gesloten, overheid. Alle? Een failliet zonder weerga. Bovendien zit iedereen zich gruwelijk te vervelen en vooral de jeugd snakt naar muziek. Zonder wit was geen muziek, heb ik gezegd. Maar, maar de verveling is de duivels oorkussen, overheid. Weet ik. Wij moeten hun alleen maar een bezigheid verschaffen. U zou, u zou misschien de muziek weer kunnen invoeren. U denkt er niet aan. Ze moeten iets opbouwens leren doen. Noteer. Ja. Morgen worden de eergisteren uitgedeelde erepenningen en diploma's Terug ingeleverd. De, de onderscheidingen? Mm -hmm. Dat vond ik nu net zo'n mooi gebaar. Ach, al die rommel ligt inmiddels in een of andere la opgeborgen. Geen mens kijkt er nog naar om. Terwijl wij er klinkende munt kunnen uitslaan. Alle onderscheidingen worden morgen ingeruild tegen een huiscomputer. Dat laatste heb ik waarschijnlijk verkeerd begrepen, overheid. Ik zei... een huiscomputer. Een echte, authentieke computer? Mini... Persoonlijk, voor eigen gebruik. Bij aankoop van één kilo wit was, met wel, één enkele kilo, wordt er op de koop toe een scherm of een printer bijgeleverd naar keuze. U laat iedereen zomaar vrij kiezen. Alleen tussen een scherm en een printer. Ja, zonder die spullen kan men met een huiscomputer trouwens niks aanvangen. Het <laughs> er eens even uit hoeveel vliegen we daarmee in één klap slaan. De witwasproductie wordt weer op gang gebracht. Is één. We bouwen nieuwe fabrieken voor het vervaardigen van computers. Dat is twee. En voor printers en schermen en software en hardware. Is drie. <laughs> Bovendien is iedereen opgeslorpt door een nieuwe bezigheid die een schitterende toekomst verzekert. Ja. Dat staat in alle klanten. Is vier. Is vier. Ja. En niemand zal nog de tijd hebben om te zaniken of in protestmanifestaties op te schrijven. Aangezien de computers slechts toegang bieden tot ons eigen programma, hebben wij inzage in alle gestelde vragen en blijven we meteen op de hoogte van de meest intieme aspiraties en de meest intieme verwachtingen van onze burgers in zes ja, terwijl de antwoorden die ons programma levert enkel en alleen het algemeen belang dienen. Zeven, zeven vliegen in één klap oh, en zeggen dat het allemaal begonnen is met het internationaal jaar van de muziek. Ik zal het bewijs leveren dat men ook zonder muziek kan leven. Veel beter zelfs. En vooral veel efficiënter. <totstuk> Luister... Mij klinkt dit als muziek in de oren. Met allegros, andantes, crescendos, pianissimos, oh, niets ontbreekt. Eindelijk concrete, productieve muziek. Bach, handel en consorten hebben voortaan geen enkele reden van bestaan meer. Geen mens zal hem ook maar vragen. Het zal ook geen zin meer hebben om hem naar te vragen. Want ons programma negeert ze gewoon, zwijgt ze door, Wat ze ook zijn. Begin er waarachtig plezier in te vinden. Ik vind er niks aan. Ik heb daarnet de vraag gesteld hoeveel kinderen jonger dan tien in de afgelopen week van honger zijn omgekomen in Afrika. En weet je wat het antwoord was? Nee? Minder dan de week daarvoor. Jij stelt ook onmogelijke vragen. Vragen die mij bezighouden. Ik ben te weten gekomen dat er tot nu toe 269 pauzen waren. Pooh. En 39 tegenpauzen. En dat de 25 augustus 1830, ja? het begin van de Belgische opstand, een woensdag was. Maar, Midden in de week dus. Wat heb je daaraan? Is toch ja. allemaal interessant om weten? Een andere vorm van massaverloedering noem ik dat. Ik zou er urenlang naar kunnen luisteren. Een streling voor het oor. En wat een eindrachter er nu heerst. Dankzij hun computers zijn ze allen... ...als door één enorme navelstraaiing... ...met ons programma verbonden. U heeft de echte duurzame vrede tot stand gebracht, overheid. Uh, hoor je dat? Zoals u het zei, overheid, het klinkt als muziek. Uh, het is muziek. Luister toch. Muziek is afgeschaft, overheid. Alle instrumenten zijn verbrand. Ze gebruiken mijn computers als muziekinstrument. Een kleine storing misschien. Moet vruchten herstellen, zijn. Doe dan toch iets. Nu wordt er zelfs gezongen. Geneuriet, overheid. Het, het is tegen de voorschriften. Voor iets dat niet bestaat, kunnen er geen voorschriften zijn. Ar, er moet onmiddellijk een eind aan gemaakt worden. Ja, we doen wat we kunnen. Er is geen tegenhouden aan. Stoppen zeg ik. Het is beethoven overheid. Halt. Het is niet de Stad Overheid. Het trotseert alles. Het is allemaal verloren moeite geweest.